Twee uur. Dit is Radio 1. Dionne de Graaf. Goedemiddag, de renners zijn twee uur onderweg... voor etappe nummer vijf van Cannes-sur-Mer naar Marseille. We volgen de rit na het nieuws van twee uur met Mark Visser. De Egyptische militaire top is in spoedzitting bijeen... om zich te beraden op de situatie. Om vijf uur vanmiddag verloopt het ultimatum... dat de legerleiding aan president Morsi heeft gesteld. Het leger wil dat Morsi opstapt... Het is onduidelijk wat er gebeurt als Morsi dat niet doet. Volgens de Egyptische krant al hagram zal het leger ingrijpen als de president aanblijft. Maar de legerleiding spreekt dat vooralsnog tegen. Inmiddels neemt de onrust toe in het land. Tijdens diverse ongeregeldheden zijn het afgelopen etmaal zeker 23 mensen om het leven gekomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt alle niet-essentiële reizen naar Egypte. Wie toch in Egypte moet zijn, wordt aangeraden om zich zo op opvallend mogelijk te gedragen... en de aanwijzingen van de politie en het leger op te volgen. Frankrijk wil de onderhandelingen met de VS over een vrijhandelsverdrag opschorten. De regering in Parijs wil de Amerikanen 15 dagen de tijd geven... om opheldering te geven over het spionageschandaal. Afhankelijk had president Hollande gedreigd te stoppen met onderhandelen... als de Amerikanen niet onmiddellijk zouden stoppen... met hun afluisterpraktijken in EU-vestigingen. Minister Dijsselbloem vindt de situatie in Portugal zorgelijk. Er is grote politieke onrust over de bezuinigingen. Er zijn al twee ministers afgetreden... en de rente op Portugese staatsobligaties is fors gestegen. Portugal moet van de EU en het IMF flink bezuinigen... in ruil voor een steunpakket. Dijsselbloem, die behalve minister van Financiën ook voorzitter is van de Eurogroep, in de Tweede Kamer een beroep op de Portugese politieke leiders door te gaan met hervormen. Ik ga ervan uit dat die uh, politieke situatie weer zal stabiliseren. En dat Portugal zich gewoon committeert aan uh, de afspraken die met het programma samenhangen. Uh, natuurlijk leidt dat tot onrust en kritische blikken vanuit uh, ook de uh, kapitaalmarkten. Dus dat bevestigt nog een keer het belang om de politieke stabiliteit weer zo snel mogelijk te herstellen. De Tweede Kamer wil dat een deel van de subsidie voor de stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland in stand blijft. Het kabinet was van plan de subsidie stop te zetten, maar een kamermeerderheid van in elk geval VVD en PvdA vindt dat een deel daarvan overeind moet blijven. De Kamer wil ook dat het kabinet een oplossing zoekt voor het stopzetten van de subsidie voor het Centrum van Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen. Voor beide onderwerpen kwam de Kamer met alternatieven en staatssecretaris Dekker is bereid daarnaar te kijken.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 En er is verkeersinformatie, Jolanne van der Velden. Files bij de A10, de ring van Amsterdam, op de ring West richting Den Haag voor de Koentenot 2 kilometer, de ring Oost richting Zaanstad tussen Knopend Waterhaasmeer en de Zeeburgertunnel 2 kilometer. Op de A27 Almere richting Utrecht tussen Beeldhoven en Utrecht Veemarkt 3 kilometer, de nasleep van een aanrijding. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afit dolder en, en Knopend Rijnsveer nog 8 kilometer. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden vanaf Barneveld via Ede over de A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 Het, het zag er gewoon heel goed uit en, uh, en, en het zag er eigenlijk niet goed uit. Dat is echt, uh, echt kut. Ja, we hebben ook niet de beste tijd. Denk maar aan die dansen, de quick step, dan weet je het. Dat, dat is, daarvoor zijn we hier, ja. ja helemaal fris en fruit. De Orica Greenwich rijdt de snelste tijd. En het is fantastisch dat we get rewarded with a team win and En de yellow jersey, dat to top it off. Met Geo Lippens, Sebastian Timmerman, Jurgen Wielaert... Steven Dalenbouw, Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. Goedemiddag. De renners in de Ronde van Frankrijk zijn alweer even onderweg voor de vijfde etappe. Een lange rit van 228 kilometer in het zuiden van Frankrijk. De start was in Cagnes-sur-Mer. De finish is over zo'n, nou, laten we zeggen, kleine vier uur in Marseille. En, Gio Lippus, er is iets heel geks aan de hand. Er is een kopgroep. zonder ja. Nederlander. Dionne, we weten niet wat we moeten, want er is geen enkele Nederlander in de kopgroep te bekennen voor het eerst in deze Tour de France. Maar we gaan het vandaag doen met een Belgen, niet tenminste Thomas de Gent uit de ploeg van Vacan Soleil. Hij kan goed klimmen, maar hij is gezakt in het klassement. Hij staat nu al op bijna 25 minuten van de leider in de wedstrijd. Maar hij is weg, hoor, met drie Fransen, met een Japanner en een man uit Kazachstan. En ze hebben een voorsprong van 11 minuten op het peloton. Marcella Mesker is in Londen, kijkt voor ons naar de mannen in de kwartfinales van Wimbledon. Het publiek moet nog even wachten, Marcella, op de lieveling. Hè, op Andy Murray. Welke partijen staan als eerste op het programma? Ja, David Ferrer, de 31-jarige Spanjaard, neemt het op tegen de Argentijn Del Potro. Open wedstrijd, al wel Ferrer de twee graswedstrijden heeft uh, gewonnen. Uh, Murray dus daarna op het centekort tegen een andere Spanjaard, de linkshandige Fernando Verdasco. Daar lijkt Murray de beste kaarten uh, te hebben. 8-1 leidt hij in onderlinge ontmoetingen. Baan 1 gaat uh, zo dadelijk starten Novak Djokovic tegen best een gevaarlijke outsider Thomas Berdy. alles finalist geweest op Wimbledon in 2010, maar Novak Djokovic is in blakende vorm. En dan hebben we natuurlijk uh, de tweede partij op uh, baan ja, dat is dat Poolse onderrondje tussen Janowicz en Kubot. De nummer 24 van de wereld tegen de nummer 130. Janowicz dus duidelijk uh, favoriet. En uh, we hebben in ieder geval één pol in de halve finale. Op weg met Radio Tour de France. Mercredi 3 juillet. e étape, Cagnes-sur-Mer, Marseille. De Tour. Op één. van Phil Collins. De teleurstelling was gisteren van het gezicht van Nicky Terpstra af te lezen. Met zijn ploeg Omega Pharma Quickstep... werd hij met 0,75 seconden geklopt door Orica GreenEdge, Waardoor de ploeg van Terpstra dus tweede werd. Steven Dalebout zocht Terpstra bij de start op... om te kijken hoe zijn humeur vandaag was. Ja, gisteren was je een beetje sip, Nicky, na die tweede plek... van de ploegentijdrit. Hoe, hoe is dat vandaag? Ja, het gaat nou alweer beter. De teleurstelling is wel verwerkt hoor. Ja, ja. Je had het over die, ja, die 75 ste een heel klein verschil, dat, dat vond jij erg zuur. Maar inmiddels is uitgerekend dat het ongeveer 12 meter was, is dat geruststellender dan voor jou? Nou ja, nee, dat maakt niks uit. <laughs> het is gewoon jammer dat we tweede zijn. En ja, dat het zo close is, is jammer. Hè. Dat is extra jammer. Maar ja, uiteindelijk gaat het erom dat we niet gewonnen hebben. Nee, dat was hier wel erg dichtbij, hè? Eindelijk weer een Nederlandse -etappe. Ja, ja. Dienst. Ja, daar ging ik voor. En dat is niet gelukt. Dus uh, ja, daarom balen ik zo. Uh, we hebben hier naartoe gewerkt. En jammer genoeg in de eerste drie dagen... zijn er drie man gevallen van de ploeg. Uh, ja, toch uh, met duct tape aan elkaar geplakt zijn we goed van start gegaan. En dan komen we nog zo dichtbij. Ja, en dan is het balen dat we zoveel pech hebben gehad de afgelopen dagen. Hoe is het met die... Uh, met die mensen die van duct tape aan elkaar hangen. Tony Martin bijvoorbeeld. Nou ja, elke dag beter. Dat zag je gisteren eigenlijk al. Dat. Uh, dat hij met de dag beter rijdt. Gert en, uh, en. Tony zijn de eerste dag gevallen. En ik ben de derde dag gevallen. En, ja. we herstellen met de dag. En jij, ja, inderdaad, jijzelf. Hoe is het? Je dacht dat het wel mee zou vallen, maar hoe staat het ermee? Nou dat gaat wel goed. Ik had de eerste. Uh, de avond vooral heel erg last van mijn ribben. Die zijn licht gekneusd, Maar met fiets heb ik er geen last van. En mijn knie is nog dik, maar dat trek ik wel weg. Dus. Uh... Nou, nah, niet, niet veel last van. Optimaal is het niet, maar. Ik hoef niet te veel te klagen. Vandaag alles op Cavendish? Ja. Hoe is het met hem? Hij was aan de antibiotica in de week voor de tour. Eh, uh, ja. Ook beter. En uh... die gaat ook steeds beter eigenlijk. Ik, uh... Ja, het is onze start nog niet geweest om de Tour. Het is me niet... Uh... Tijdens die goed rijden, dat zijn... Uh... Of, of die super rijden, dat zijn Kwiatowski en Chavanel. En de rest moeten nog een beetje inkomen. Maar... Ja, gelukkig hebben we nog genoeg dagen. Ja. Um, ik zeg wel alles op Cavendish. Maar hoe zeker zijn jullie ervan dat het een massa wordt? Het gaat hier wel door het, uh... nou, van, van de kust af, zeg maar. Op en af is dat hier hè, in Zuid-Frankrijk. Ja, en vooral aan het einde ligt een zwaar bergje. Vlak voor de finish eigenlijk. Dus, uh, en het is ook nog eens 230 kilometer vandaag. Dus dat gaat ook meewegen. Ja, we zullen het zien. We, we proberen het. Uh, Als we er in het, op het einde zitten, dan uh, gaan we sprinten. Zitten we er niet. Ja. Dan houden we gewoon Chafanel, tofsky uh, van voor. En uh, we morgen weer een dag. Dat was Nicky Terpstra tegen Steven Dalebout. Ja, Gio, de, de renners zijn onderweg naar Marseille. Het duurt nog even voordat ze daar zijn. Uh, de cultheld is er alleen echt niet meer bij, hè, Tetje King? Ja, jammer. Ja, Ted King hoor, dat is een heel ding hoor. Op uh, internet met name, op uh, Twitter, op alle sociale media. Ja, die stromen vol. Vooral uh, natuurlijk als het gaat om uh, Engelstalige uh, uh, sites en Engelstalige bezoekers. Ja, die maken zich daar enorm druk om. Hij kwam zeven seconden te laat binnen bij de ploegentijdrit. En dan te bedenken dat hij meteen al in de eerste honderden meters... werd gelost door zijn eigen ploeg Kennendeel. Dan kun je denken van, ja, waarom wachten die niet? Maar goed, zo'n ploeg denkt ook van, wij willen een goede tijd neerzetten. En... Uh, dan, dan heb je gewoon geen ballast, uh, kun je meer gebruiken. En op het moment dat King dan niet meer kan aanhaken, ja, dan gaan ze gewoon onverminderd door. En dan eindigt hij gewoon op 6 minuten en 32 seconden van de snelste tijd van gisteren, van die ploegentijd van Orica Greenwich. 6 minuten en 32 maar, over 25 kilometer, heeft hij toch nog aardig doorgereden. Maar ja, 7 seconden, te laat. Betekent gewoon zeven seconden, uh, Ja, dan, dan, dan lig je eruit. Zo simpel is het, de regels zijn keihard. En er wordt heel veel over gediscussieerd. De jury zou pardon moeten geven omdat Ted King geblesseerd is geraakt. Dat is uh, gebeurd bij die val, die massale val in de allereerste etappe op Corsica. Hij heeft een pijnlijke schouder, kan dus niet echt geweldig goed uh, nou ja, in, die, in die tijdrit houding op die fiets zitten. Maar aan de andere kant, we weten het, regels zijn regels en dat geldt hier zeker in de Tour. We komen zo bij je terug Guillaume, maar we gaan even naar Marcella Mesker uh, over... Uh, valpartijen gesproken wat is er aan de hand met Del Potro Marcella ja, Del Potro die begon deze wedstrijd. We zitten nog maar in de eerste game. Het staat uh, 30-40 op de service van Ferrer en uh, Del Potro ligt op de grond. Nu wordt hij behandeld door de Visio, maar zijn knie is al heel erg ingetaped. Dat is een uh, kwetsbare plek, daar heeft hij last van. En uh, we zien het hier nog eens uh, in de herhaling, want uh, de BBC ja, die, uh, is natuurlijk ook aan het uitzoeken wat is er aan de hand is. En dat maakt hij hier een hele gemene uh, glijpartij. Het is het achterste deel van de baan, dus daar is het gras nog niet zo gesleten. En je ziet hem echt door zijn knie uh, overstrekken. Het is al zijn, uh, zijn zwakke knie. En uh, ja, het ziet er gewoon helemaal niet goed uit. En we zitten nog maar in de openingsgame van de wedstrijd. Het staat 30-40 en nu krijgen we dit al. Dus dit is uh, heel zorgelijk voor Juan Martín Del Potro... die hier zijn eerste kwartfinale op Wimbledon gaat spelen tegen David Ferrer. Overleg en de vraag is uh, ja, of hij door kan spelen. Dat is uh, nu nog niet duidelijk. Uh, hij is al ingetaept, dus uh, hij is al behandeld aan die knie. Ze hadden van tevoren gezegd, ja, het kan geen kwaad. Maar ja, als hij dan uitglijdt en hij overstrekt die knie dan weer uh, behoorlijk... Uh, ja, dan is het uh, de vraag of hij door kan spelen. De dokter komt er nu ook bij, maar ik vraag me af of hij wat kan doen. Want uh, als je geen uh, geloven hebt in uh, je knie en je hebt daar wat pijn... Ja, dan durf je niet meer te lopen. We weten het, het gras is een lastige ondergrond. Je kan daaruit glijden en het is maar de vraag of hij door kan spelen. Het uh, hoofd hangt diep, bijna tussen de knieën van Del Potro. Hij ziet er uh, echt heel erg verslagen uit, moet ik zeggen. Helemaal verslagen, want ja, het is natuurlijk ook niet de eerste keer hè, dat hem dit overkomt. De man is ongelooflijk lang, bijna twee meter. Heeft vaak blessures gehad na zijn winst in de US Open 2009. Leek hij ja, de top vier, de top drie uh, van de wereldranglijst te gaan bestormen. Kreeg toen toen die polsblessure moest geopereerd worden, was er een jaar uit. Um, hij heeft gewoon geen makkelijk lichaam. Het is heel lang, zijn gewrichten staan erg onder druk. En uh, hij heeft vaak blessures en nu dus weer aan zijn knie. Maar uh, ik vraag me af of hij door kan spelen. Ja, hij, hij schudt af en toe met zijn hoofd. Nou, we, we houden het in de gaten. We houden het in de gaten, Marcelle. We zijn zo bij je terug. We gaan weer naar uh, Gio. Gio, we hadden het over het uitsluiten van uh, Ted King. Hè? Ze zijn streng, geloof ik, hè? Ja, ze zijn heel streng. Tony Martin bijvoorbeeld, die register, die ploegentijdrit... met uh, de regenboogkleuren, de kleuren van de wereldkampioen. Dat is hij in het tijdrijden bij de individuele. Dat is hij trouwens ook met zijn ploeg. Maar daar, uh, daar heb je geen distinctieven voor. Daar heb je geen onderscheidingsteken voor als je wereldkampioen bent geworden met de ploeg. En hij reed met die regenboogkleur op de fiets. Dat mocht niet van de UCI, dat mocht niet van de wedstrijdleiding. En hij heeft meteen een boete gekregen van 1700 euro. Geef maar even aan hoe streng ze zijn. Eerder die buschauffeur natuurlijk 1600 euro boete voor het vastrijden van die bus onder die finishboog. Ja, en ook Ted King moet er dus aan geloven. En dat is toch wel heel erg jammer, want als je dan bedenkt, ik hoorde het net van een collega van de BBC, zijn ouders, die kwamen gisteren net ah. naar de Tour kijken. Ook oh, dat nog. Het is geen jonkie hoor, hij is al 30 jaar, maar het is wel echt zo'n culttype. Het is een heel bijzondere renner vanaf 2009 in het professionele peloton. Hij houdt van uh, heel lekker eten, culinaire uh, ja, expert is het eigenlijk. Gaat niet geweldig samen met, uh, met uh, hard fietsen, maar toch. Uh, hij noemt zichzelf een two-wheeled philosopher, dus een, uh, een filosoof op, op twee wielen. Ja, het, het geeft wel aan waarom hij zo populair is, vooral dan inderdaad bij de internetvolgers. Hij heeft een geweldige website, I am Ted king. Ja, ik geloof dat die heel vaak bezocht wordt. Dat heeft hij er in ieder geval wel mee bereikt. Ja, kijk, dat, dat sowieso. En dat zal nu alleen nog maar erger worden. Uh, er spelen ook nog wel wat andere verhalen. Uh, Gio, er uh, is een onderzoek bezig naar Björn Ries. Niet Björn Ries als renner, maar Björn Ries als ploegleider. En dat komt in een stroomversnelling. Ja, dat komt in een stroomversnelling. Uh, een Deense collega die naast mij zit uh, van de publieke omroep daar... Die, uh, die had daar weer wat meer informatie over. We weten hè, uit de kranten inderdaad dat hij zaak bezig is. Het gaat dus inderdaad naar dopinggebruik in de periode... dat Björn Ries ploegleider was en dan met samen bij die ploeg van CSC. Ik denk dan meteen terug aan de tour die ooit door uh, Carlos Sastre is gewonnen. De enige renner waarvan wij in ieder geval zeker schenen te weten dat dat zuiver zou zijn gebeurd. Maar goed, in die ploeg was wel het een en ander aan de hand. Jurk Jaksje heeft zich daarover uitgelaten. Uh, ja, bekend dopingzondaar die al meer gepraat heeft in de richting van onderzoekscommissies en in de richting van de pers. En die heeft gewoon gezegd er was in die ploeg gewoon structureel dopinggebruik in die jaren. En heeft er allerlei details bij gegeven. En ook Michael Rasmussen schijnt te hebben getuigd tegen Bjarne Ries. En nou moet het zo zijn dat Ries binnenkort voor die commissie moet verschijnen. Nou hoorde ik van mijn Deense collega dat dat waarschijnlijk zelfs al gebeurd is. Dat Ries dus al zijn verhaal heeft gedaan voor die commissie. Maar dat gaat zeker nog de komende tijd spelen. Zo spelen er wel meer zaken. Denk daarbij aan het hele verhaal van Marco Pantani. En die Tour van 1998 Pantani die wat Pat McQuaid betreft de baas van de UCI. Gewoon uit de banalige schrap zou moeten worden als toerwinnaar Als blijkt inderdaad dat hij die tour gedrogeerd heeft gereden. Ze hebben oude stalen hebben ze weer uh, onderzocht een tijd geleden. Die stalen zijn weer boven water gekomen. Uh, nou, dat hele verhaal met Chalabert is daar natuurlijk aan vastgehangen. Maar ook Pantani speelt dat mee. Maar dat nou, komt heeft, niet, wordt uh, de... niet meer deze tour duidelijk, hè? Klopt. Die commissie zou eerst op 18 juli... dus midden in de tour zouden ze met uh, de uitslag komen. Uh, ik denk dat er heel veel druk is uitgeoefend door de ASO, uh, de tourorganisatie... omdat maar eens even na de Ronde van Frankrijk te doen, want dat gedonder, dat kunnen ze dan uh, toch echt niet gebruiken in de Tour. En ze hebben liever dat het uh, pas na de Tour echt uh, gaat losbarsten. Dan nog even naar de koers. Uh, 137,2 kilometer nog te rijden met een enorme voorsprong, hè? Ja, Voor de kopgroep. 10 minuten en 20 seconden. En het is dat die Arashiro relatief kort staat in het klassement. Op 3 minuten en 42 seconden van Simon Gerrit. Dus ik neem toch aan dat ook die ploeg van Orica straks gaat verdedigen. Dat die tempo gaat opvoeren. Dat zie je nu ook wel aan het peloton. Want het peloton rekt wel wat uit. Er wordt dus inderdaad tempo versneld. Um, ja, en verder natuurlijk de sprintersploegen. Ze willen het zo graag. En dat belang belang van de sprinters en het belang van Orica Greenwich... als verdediger van de gele dat zou elkaar wel eens kunnen gaan doorkruisen. Want uh, Daryl Een uh, renner die we nog niet echt heel goed kennen... maar het is de man die ooit door Theo Bos in de ronde van Turkije in de hekken ja, werd ja. gereden. Een Zuid-Afrikaan, die staat tweede in het algemeen klassement. Exact dezelfde tijd als Simon Garans. Uh, en dan hebben ze de resultaten er even op nagepakt van de eerste drie etappes. En dan heeft uh, uh, Garans heeft tien punten meer dan Impy. Maar als Impy nu negen plekken voor uh, Garans eindigt in de etappe. Van vandaag. En dat zou zomaar kunnen, want hij gaat in principe de sprint aantrekken voor Matthew Goss. Dan uh, betekent dat dat hij de gele trui overneemt van zijn ploeggenoot. Ik denk dat ze er in die ploeg dat ze het allemaal prima vinden. Het zou trouwens de eerste Afrikaanse leider zijn dan, want hij komt uit Zuid-Afrika... de eerste Afrikaanse leider in de Ronde van Frankrijk ooit. Goed, dat is allemaal voor later deze middag. Een hoop gereken zal er nog aan te pas komen. Voorlopig heeft de kopgroep een voorsprong van uh, ruim 10 minuten. We gaan weer naar Marcella Mesker... De kwartfinale op Wimbledon tussen David Ferrer en Juan Martín Del Potro. Hoe is het met Del Potro naar die uitglijder? Nou, iets kalmer. Hij uh, is in ieder geval opgestaan en weer verder gegaan. We zitten nog steeds in die eerste game. Uh, het gebeurde dus uh, op het breakpoint van uh, Ferrer. Die heeft dat breakpoint weggepoetst. Nu juice en een mooie volley van uh, Ferrer aan het net die nu op voordeel komt. Uh, het lopen gaat bij Del Potro, maar als het er echt op aankomt... hij moet explosief zijn met die toch al hele lange benen... en diep door de knieën, dan vraag ik me af of hij wel tot het uiterste kan gaan. Of hij die, die 100 kan inzetten. En dat heb je toch nodig voor een kwartfinale van Wimbledon. En ja, je wil er niet aan denken dat hij deze wedstrijd bijvoorbeeld uit kan spelen. Misschien wint en dan zoveel pijn heeft, na pijn, dat hij daarna moet opgeven. Dat lijkt me ook een heel vervelend scenario. Vooral voor het toernooi en natuurlijk voor hemzelf. Maar goed, de openingsgame van de wedstrijd gaat dan naar David Ferrer. Laten we hopen dat het allemaal meevalt met Del Potro... en dat hij er nog een mooie wedstrijd van kan maken. Ici Radio Tour de France. Le spectacle de la NOS. De Tour! ex op de Olympische Spelen van Londen vorig jaar. Emily Sandé met next to me Ja, ook vandaag proberen we contact te maken met een uh, ploegleider. Jean-Paul van Poppel is inmiddels een uh, vriend van Radio Tour. Want uh, er zit weer een renner van Vacan Soleil in de kopgroep. Jean-Paul, je doet het erom, hè? Ja, we zijn, <laughs> we zijn weer in de hand al, hè? <laughs> en het is echt een hele mooie ritsel, want uh, het is lastig. We weten dat uh, Marseille veel wind ook... Uh, net voor de aankomst liggen nog wat klimmetjes. Dat misschien ontmoedigt de sprintersploegen om er echt voor te gaan. Ja. Wie weet, we hebben 10 minuten nog, 10 minuten 15, dat laatste gegeven voorsprong van de leiders. En we hebben Thomas de Gend die bekend is om zijn, uh, zijn lange uitvallen. En die, uh, die reikt het soms al tot aan de finish. En voelt hij zich weer goed? Want hij had uh, echt last van zijn maag, hè? Ja, hij had uh, wat maagproblemen. Hij heeft uh, behoorlijk wat uh, achterstand opgelopen. Hij heeft het klassement daardoor ook helemaal laten lopen. En, uh, ja, hij is echt op jacht naar een rit. Overwinning. Uh, misschien vandaag, maar we zullen zeker van hem gaan horen na de komende twee weken. Ja, hoe was dat voor hem? Want hij ging uh, naar de tour voor het klassement, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Want... Hij was niet voor niks voor het derde geworden in uh, de rond van Italië klassen. Hij was dat goed ik Hij had in, in de laatste tijd vierde. En zij al op altijd de West. Als sprinter niet voor de derde plaats mee. Dus ja, hij heeft wel uh, heel veel mogelijkheden om een uh, goed klassement te rijden. Ja, nee. Maar helaas is dat uh, ontwikkeld. Ja, hoe, maar hoe, hoe gaat het dan met zo'n jongen? Want is dus, na een paar dagen moet hij al zijn pijlen op iets anders richten. Voorlopig lijkt het alsof hij ja. dat goed heeft opgepakt. Ja, dat heeft hij ook goed opgepakt. Hij, uh, hij heeft ook gezegd, ik ga op voor een klassement En uh, als dat niet lukt, dan is een ritoverwinning uh, haalbaar voor mij. Ik denk dat dat uh, vooral in zijn achterhoofd. Dat hij zich eigenlijk niet 100% goed voelde. En toen hij de rol, de rol moest lossen, toen heeft hij dit ook goed laten lopen. Zodat hij uh, genoeg achterstand had. ...dat hij geen gevaar meer vormt voor het uh, klassement. En uh, hij staat in 24 minuten of zoiets. En dat is uh, een heleboel. Dus hij mag van, uh, van de leiders mag, mag best wat aanbouwen. Uh, alleen uh, het probleem is dat er dus ook een paar jongens zitten die, ...die minuten achterstand hebben op het klassement. Ja. Leider. En uh, ja, Green is al aan het rijden gegaan. En vervolgens zullen we straks toch een paar uh, sprintersploegen aan de kop zien van want... peloton. Ja, het is niet de meest ideale kopgroep, hè? Nee, nee, nee. Het zou zo'n beste kopgroep zou zijn met jongens die allemaal meer dan uh, 10 minuten uh, tijd achterstand hebben. Maar daar uh, zitten er twee bij van uh, bijna 3,5 kilometer. Dus ja, dat is gewoon te kort. En ja. daarmee. Uh, ja, voor het wist Niet zo handig, nee. Niet zo nee. makkelijk vandaag. Maar zou dat dan weer op een scenario uit kunnen komen dat hij het misschien later op in de etappe alleen moet proberen? Uh, dat is een van de mogelijkheden. Ik verwacht dat ze toch uh, nog wel een 50 uh, kilometer bij elkaar zullen blijven. En als ze dan aan de derde, vierde klimmen komen en uh, de voorsprong is wat teruggebracht naar uh, misschien zes of vijf minuten, dan denk ik zeker uh, dat hij het gaat proberen. Om, uh, om die jongens kwijt te raken die te dicht in het klassement staan. Ja, en uh, Mark, die was gaan. Oké, okay, dankjewel. Het is altijd prettig dat je ons precies op de hoogte houdt van wat er straks allemaal nog gaat gebeuren. Dankjewel, Jean-Paul van Poppel. Een mooie koers, deze vijfde etappe. Het is uh, inmiddels één minuut over half drie. Hoogste tijd voor het nieuws. Mark Visser. Dit is Radio 1.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 Frankrijk wilde onderhandelingen met de VS over een vrijhandelsverdrag opschorten. De regering in Parijs wilde de Amerikanen 15 dagen de tijd geven om opheldering te geven over het spionageschandaal. Afhankelijk had president Hollande gedreigd zelfs te stoppen met onderhandelen, als de Amerikanen niet onmiddellijk zouden stoppen met hun afluisterpraktijken in EU-vestigingen.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 Als geweldslachtoffers op de eerste hulp komen, vragen de ziekenhuismedewerkers meteen waar en hoe laat iemand is toegetakeld. Volgens de gemeente kan het geweld in Amsterdam zo beter worden aangepakt. Dat is het belangrijkste nieuws. En er is ook verkeersinformatie. René Passet. Met maar twee files op de A12 Utrecht Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug, 2 kilometer. En bij Rotterdam op de ringweg op de A20 naar Hoek van Holland staat het vast tussen het Terbrechtse plein en Rotterdam Centrum 3 kilometer. Toerartiest!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 J'ai vu des nuages noirs, j'ai senti la froideur. Mère irait mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent il est merveilleux, et parfois...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 Salvatore Adamo was dit. Semavi, hij is de tourartiest van vandaag. Dus u hoort hem vandaag nog een paar keer. Sebastian Timmerman, Gio Lippens. Hoe gaat het met de jacht van onder andere Orica Greenwich op de kopgroep? Voorlopig is de voorsprong nog net boven de 10 minuten. 10 minuten en 10 seconden, 11 seconden. Het loopt zelfs weer een klein beetje op met nog 127,5 kilometer te rijden. Ja, het commando in het peloton. Natuurlijk de mannen van Orica Green Edge, de ploeg van de gele truidrager Simon Garant. En uh, zij controleren voorlopig en weten dat zometeen de tussensprinter aankomt. Op 102,5 kilometer bij Lorge. En dat is een belangrijk moment, want daar zullen we zeker weer een sprint gaan krijgen van de. Echte spurters in het peloton. De grote namen. Daar gaan we Kevin is grijpel. Gos. Uh, Kittel natuurlijk uh, niet te vergeten. Die gaan we daar weer van voren zien. Het uh, kopgroepje. Dat is op dit moment nog een kilometer. Zo'n beetje van die tussensprint. Maar ja. Voor hun is het allemaal niet zo belangrijk. Zij draaien goed samen. Uh, Raymond, uh, Romain, Sicard. Uh, Yukia, Arashiro, Kevin, Reza, Alexei, Lutsenko, Thomas de Gent en Anthony de la Plas. Sebastian Timmerman op de motor bij die kopgroep in de richting dus van die tussensprint. Maar, Sebastien, is het parcours ook echt zo lastig als waar Jean-Paul van Poppel het zojuist over had? Ja, behoorlijk lastig hoor. Het is uh, toch wel pittig vandaag. Het uh, ging al behoorlijk op en af in, uh, zeg maar, de... Tussen kilometer 20. En kilometer 80 ongeveer. We zitten nu trouwens op uh, iets meer dan 100 kilometer. Want we rijden inderdaad Lorgen binnen. En daar ligt de sprint na 102,5 kilometer. Maar het is toch al behoorlijk op en af gegaan. Draaien en keren. De wegen zijn over het algemeen wel mooi breed. In dit gedeelte van Frankrijk. Terwijl die kopgroep nog 300 meter verwijderd is van uh, de sprint. Maar wat een extra handicap vandaag is, dat is de harde wind. Er staat uh, behoorlijk veel wind in dit gedeelte. En die waait toch ook uh, behoorlijk tegen. En nu gaat er dan toch gesprint worden. We zien Lutsenko in dat blauw van Astana. Dat is een goede sprinter. Die won niet voor niets in een sprint. De wereldtitel bij de junioren. En die vecht het duel uit samen met de Gent. Ik zit erachter. Moeilijk te zien. Van, uh, voor mij vanuit deze positie. Wie uh, er nou als eerste over de streep kwam. Bij die uh, tussensprint. Maar de werd in ieder geval wel uh, even gesprint. Tussen uh, met name dus Lutsenko en de Gent. In het laatste wiel zit uh, Kevin Reza. Die rijdt in het groen ook, maar dat is geen sprinter. Dat is het donkergroen van uh, Europe Car. Hij heeft zijn ploeggenoot. Arashiro heeft hij bij zich. Daarvoor zit Sikaar. En zo is er uh, na die sprint even een uh, breukje ontstaan in die kopgroep die nu over een uh, rotonde rijdt linksaf. En daar zullen ze wel blij mee zijn, want dan krijgen ze... Uh, nee, wat zeg ik? De rotonde gaat helemaal niet linksaf. Ik dacht even dat we linksaf gingen, maar we nemen de linkerkant van deze grote rotonde en draaien haar eigenlijk gewoon weer in uh, dezelfde richting terug, waardoor de wind waait in het na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 jaar in Valkenburg. Daar hebben we hem kampioen zien worden. Een goede renner. De 1 na jongste renner op Danny van Poppel na dus. Dat is de allerjongste hier in het peloton. En zij de jongste. Op de derde plaats De Laplace. Op de vierde plek Arashiro. En de andere twee die hebben ze nog niet gegeven. Maar doet er ook eigenlijk niet toe. Straks gaan we de sprint krijgen van het peloton. En dan wordt het echt interessant om te zien of die grote mannen zich met die sprint gaan bemoeien. En dan de vraag aan Marcella Mesker. Kan Juan met del Potro nog een beetje bewegen... in zijn kwartfinale tegen Ferrer, Marcella? Nou, een beetje. Je zegt het goed. Het is uh, eigenlijk een speler op één been. Dan overdrijf ik een beetje. Want hij leidt wel met uh, 3-1. Nu wordt het 3-2. Dus hij staat een breek voor. Ja, hoe het mogelijk is. Uh, een paar goede services, knalharde returns... wat alles of niets. En uh, als het uh, tempo wat lager is... kan hij rustig van links naar rechts bewegen. Maar twee keer in dezelfde hoek. Of echt aanzetten voor een uh, passing... of voor een hele moeilijke bal. Dan zie je gewoon dat hij zijn linkerknie ontziet. Dan zie je hem zelfs een huppeltje maken. Dus... Hij verbijt het pijn en... Uh ja, ik, ik, ik vraag me af of hij de wedstrijd gaat uitspelen uiteindelijk. Ja, zolang hij voorstaat, denk ik wel. Maar uh, dit kan gewoon niet goed gaan. Hij is niet 100%. Ik denk uh, dat hij maar voor 80, 90% beweegt. Ja, dan kan je toch niet de halve finale halen op Wimbledon. Misschien dat de tape die hij al om die knie heeft, dat die hem nog een beetje gered heeft. Waarbij het overstrekken van de knie, want dat gebeurde duidelijk bij die valpartij, dat dat nog een beetje binnen de banen werd uh, gehouden en niet helemaal over strekte. Uh, nou, dat zou een stukje bescherming kunnen zijn geweest. Maar ja, ik zie hem dit gewoon niet winnen. Dat kan, dat kan bijna niet. Maar ja, hij staat een breek voor. 3-2. Eerste set. Radio and pride. Oh, he's back, hoor. You can't stop me now, de nieuwe van Rod Stewart. Hey tweets, doe Luk ik ik? De Ja. En wat getreurd op Twitter. Cult held in the making. Ted King is niet meer. A Erg hè? He? Ja, het is echt. Uh, uh, uh, zielig muziek heb ik nodig. Zielig muziek. Dat <teleend> ja, is allemaal ietsje iets zieliger nog. Dat is beter misschien. Nou, het is misschien iets te zielig. Ja, dit is beter. Ja, perfect. Ted King, dus wielrenner uit New Hampshire, Amerika. Liefhebber van maple syrup. Wielrennen. Maar hij reed gisteren net niet hard genoeg, 25% mocht hij verliezen. Het werd er iets meer, waardoor Ted 7 seconden te laat over de finish kwam. En dus werd hij uit de Tour gezet. En omdat Ted omarmd is door de Twittergemeenschap en zelf ook al aardig twittert, is het protest begonnen. De hashtag van deze dag is #Let Ted Wright. Simon Evans, die zegt... Ted is wat wij fans willen, wat wielrennen moet zijn. En Kam die zegt... Ik stop als Tour de France-fan als zij Ted King niet laten rijden. Huevo twittert, volgens mij was hij wel op tijd. Wij eisen een verklaring van de tourdirectie... en een foto van Ted King op de finish. Christophe Ramon, die zegt iets tegen Ted zelf. Hij zegt, je bent een held, word beter, krijg energie... en neem dan wraak op de fiets. Joey Tindal, die twittert, hij is een inspiratie voor velen. De tijdswaarneming is maar willekeurig... Dit is dat niet. Jason, ook boos. Hij zegt, dit is een morele verplichting. Ted moet doorgaan. En Classy Pine neemt alvast een slokje. Hij zegt, vandaag eet ik alle maple syrup om Ted King te eren. Ted King die heeft de hele tijd over maple syrup in zijn blogs. En Ted King zelf, die twittert dus ook via at I am Ted King. Hij zegt, volgens mij was ik wel op tijd bingen. Ik werd vanmorgen wakker en toen twitterde hij dit. Net wakker en de nachtmerrie lijkt zich voor te zetten. En nog iets later, in de bus naar de finish nu, zegt hij, opzommen hoe ik mij voel in 140 tekens, dubbele punt, emotioneel uitgevoerd. Geput. Dank voor alle steun. Dat betekent alles nu voor mij. Sneu, hè? We moeten iets doen, Dionne. En dan waren zijn ouders er ook nog, hè, vertelde Gio. We waren is het... overgekomen. Oh, het, is, het is zo... We moeten iets doen, Dionne. Wat Lijkt. gaan we doen? Nee, niks. Kan niet, want uh, ja, ze zijn al begonnen. Dus ja, ze zijn al begonnen. We het niet meer. Mee. heeft ah. geen zin meer. Ah. Kijk, daar heb je de donderslag. Dat betekent dat we het over David Walsh gaan hebben. Eerste journalist, jager En gisteren te gast bij Hashtag de Maart. In de avondetappe heb je vast wel iets van meegekregen. Het was echt spannend. Televisie. Thank you so much, look. Nee, thank you, Matt. thank you. Want Twitter ontplofte bijna tijdens de uitzending. Het is echt te veel om op te noemen. Klein onderzoekje gedaan door mij. De meeste twitteraars zijn toch wel pro-David Walsh. Norbert Peck die zegt zeker terugkijken. David Walsh praat gedreven in de avondetappe. Bram de Vriend, genoot van deze quote van Walsh. Je moet niet aan een leugenaar vragen wat de waarheid is. En Simon Dalmolen moest na afloop even bijkomen. Hij zegt zo... En spuit met EPO zetten even, herstellen van de avondetappen. En David Walsh zelf reageerde ook via Twitter na afloop van de uitzending. Hij zegt, nou, het was very enjoyable. En hij is blij met alle reacties die hij heeft gekregen van de Nederlandse kijker. En overigens was het interview in het Engels. Maar wel vertaald en ondertiteld, zodat wij wisten wat gebeurt. We translated it for you, so you know what it Wat gebeurt. Laten we meer tweets de tour. En dan gaan we het gewoon weer hebben over wielrennen. En gaat het weer over de etappe. Oh la la... ja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 Nou, naar Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Nou, laten we dit Thomas de Gent maar niet vertellen in, uh, in de kopgroep. Hè? Uh, sorry, ik heb net even niet helemaal kunnen volgen wat er gebeurde. Oh, ja, ik Albert heb het al gehad. Nee, nee, nee. Het gaat om zes Koning uur. Ja, het ja, gaat hij een persconferentie ja, bedoel, geven. Ik wou net zeggen, Ja, ze lopen altijd iets achter bij ons. Hè, op het moment dat ze bij ons inderdaad een uh, troonwisseling hebben, dan gebeurt het daar ook. <laughs> uh, maar uh, nee, ik heb net zitten kijken: uh, eventjes naar uh, de sprint van het uh, peloton op dat tussensprintje. Omdat het natuurlijk interessant is om. Om te zien hoe die grote sprinters zich daar weren. En eh, er zat ook een Duitse collega naast me die erg geïnteresseerd was hoe wij nou keken naar die Duitse sprinters. Naar Kittel, naar Greipel. Dat zijn natuurlijk de mannen die er echt wel toe doen. En ik kijk nu ook naar de uitslag van dat sprintje achter die koppel van zes man. Dus het gaat maar om negen puntjes, acht puntjes enzovoort. Eh, Greipel wint dat sprintje voor Christophe, Sagan, Cavendish en Rogas. En zo gaan we verder naar beneden. En dan kijk ik of ik Kittel daar nog kan zien. Nee, Kittel zit er niet eens bij. Die heeft gewoon gewoon niet meegesprint. Maar André Greipel heeft in elk geval eventjes laten zien dat hij er nog is. Sagan zat er dus bij en Cavendish. En dan hebben we toch ook drie van de vier mannen die we straks hier aan de finish verwachten. Ik denk dat Marcel Kittel gewoon verstandig is geweest. En gedacht heeft van nou, de enige echte sprint die er doet. Die ligt straks aan de finish in Marseille langs de borden van de Middellandse Zee. Aan de andere kant heeft hij vanmorgen nog laten weten via de sociale media. Dat hij toch niet helemaal gerust is op deze etappe. Hij is bang dat hij het laatste colletje van de vierde kan. De Côte de Bastide, daar hebben we van gehoord dat het een lastige klim is. Dat hij daar niet overheen komt. En hij heeft wat meer uh, vertrouwen in de capaciteit uh, van John Dekenkop, zijn ploeggenoot bij Argo Shimano. Nou, dat zullen we straks allemaal gaan zien. In ieder geval is de voorsprong nu eindelijk onder de 10 minuten gekomen. 9 minuten en 40 seconden, 115 kilometer nog st, uh, tot uh, de streep in Marseille. Dus Sebas, weet het wel, hè, die 6. Het is uh, etenstijd in uh, de kopgroep. Want de zakjes zijn aangenomen. Rijden echt precies op het moment dat jij uh, aan ons overgeeft. Uh, de ravitaillering weer uit. In uh, Entrecasteaux. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, Gio. Ik ben nog geen huis tegengekomen. Want het is eigenlijk gewoon een, uh, een uh, weg tussen het uh, Lavendel door. Twee mooie uh, weilanden met Lavendel. Links en rechts van de weg ruimte genoeg voor de verzorgers. Om rustig een plekje te zoeken met de auto in de graskant. en dan uh, de zakjes aan te geven. En uh, zoals te doen gebruikelijk bij het uitrijden van uh, de ravitaillering, daar staat dan het meeste publiek, want ja, dat is de plek waar als eenmaal de zakjes zijn uh, uitgepakt, diezelfde zakjes uh, naar de zijkant worden geworpen, net als uh, eventueel uh, andere overtolligheden. En dat is altijd leuk voor het publiek om te hebben en dat betekent dat wij eventjes uh, goed op moeten letten, maar dat doet met name natuurlijk Motaar e en Achter die kopgroep van zes nog altijd bij elkaar, met de dus stoomas de Gent van Vakantseleid DCM, De Laplace uit Frankrijk, zeg maar een uh, Frans-Baskische uh, renner. Zo'n beetje op de grens van het uh, Baskeland en Frankrijk. Rijdt daarom ook voor uh, Euskartel. Lutsenko de Kazach En Arashiro en Reza dus. Van uh, Europcar. Reza, een uh, jongen die geboren is in Versailles. Maar ongetwijfeld voorouders zal hebben uit uh, de Franse koloniale gebieden. Het is een donkere jongen. En dat is uh, toch in, ja, ik bedoel het niet uh, op een rare manier. Maar een witte wereld als het wielrennen. toch altijd een uh, aparte verschijning. Mooi dat hij mee zit in de kopgroep. Maar er zijn natuurlijk meer donkere wielrenners die het heel goed doen. Denk aan de baanrenner Gregory Borgier. De sprinter die de afgelopen jaren heel erg veel heeft gewonnen. Veel wereldtitels met name heeft gewonnen. Maar wel twee keer naast het Olympisch goudgreep. Nou Reza zit mee in deze kopgroep van de dag. Die dus nog zo'n 9,5 minuut ongeveer voorsprong heeft op dat peloton. Deze kopgroep heeft de bevoorrading gehad. En het peloton is dus op weg naar de lunch. Laat lunch, want het is al tegen drieën. Ja, Marcella Misker uh, op Wimbledon, als je uh, Juan-Martin Del Potro op het gat ziet staan, dan zou je er eigenlijk niet meer zo heel veel voor geven. Maar het is heel anders, hè? Ja, hij wint gewoon de eerste set met 6-2. Uh, Breekt de service van uh, Ferrer twee keer. Ja, het zegt wat uh, ja, over die imponerende groundstrokes... en uh, die imponerende service van de Argentijn. Want ja, hij dicteert, dus hij hoeft niet zoveel te lopen. En ja, daar is hem natuurlijk alles om te doen. Want echt 100% bewegen doet hij nog steeds niet. Maar dat hoeft ook niet, want hij speelt ze links en rechts. En Ferrer die staat uh, te zwoegen in de hoeken. En die kan uh, heel veel ballen terughalen. Maar op een gegeven moment... Wordt hij toch gedwongen tot het maken van een fout. Dus die eerste set uh, na die gemene valpartij. Toch verrassend naar Del Potro. Verbijt de pijn. Eh, speelt slim. Speelt uh, uitstekend zijn slagen. En wint de eerste set met uh, 6-2. En als ik dan naar die andere baan kijk. Court number one. Waar de nummer 1 van de wereld uh, speelt. Novak Djokovic. Tegen de gevaarlijke Tsjech Thomas Berdy. Daar gaat het uh, heel gelijk op. In de eerste set. Het staat 5-4 voor Berdy. Nog geen service breaks. Djokovic serveert nu 15-0. Dus die gaat uh, waarschijnlijk naar de 5-5. Dus het is daar uh, heel close. En dat is op het centenkort niet. Del Potro is echt beter. Dwingt fouten af bij Ferrer. Maar ik vraag me af of hij het vol kan houden. Voorlopig heeft hij dus de eerste set te pakken. Juan Martín del Potro in zijn kwartfinale tegen David Ferrer. Het eerste uur van de Radio Tour de France van vandaag zit erop. We gaan straks verder. De renners zijn nog 112,5 kilometer van de finish in Marseille verwijderd. De kopgroep heeft een voorsprong van 9 minuten en 40 seconden. We zijn zo bij u terug.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 Archie. De Keukenhof, het Rijksmuseum en Madame Tussauds online beleven? Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE.